1 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Naast Standard Poor's heeft ook kredietbeoordelaar Fitch... de status van de Rabobank verlaagd. De bank geldt nog altijd als een van de meest kredietwaardige banken ter wereld. De afwaardering is het gevolg van de economische omstandigheden.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 fractievoorzitter Thieme zegt dat de strekking van het nieuwe voorstel hetzelfde blijft, maar dat er aanpassingen zullen zijn in de uitvoerbaarheid van het plan. Zo had de Eerste Kamer problemen met een systeem waarbij slachterijen alleen met een ontheffing nog ritueel mogen slachten. FC Twente heeft zijn laatste wedstrijd in de poolfase van de Europa League verloren. Uit tegen Wisla Krakrof werd de 2-1 voor de Polen. Twente was al zeker van de eerste plaats in de poel en gaat dus door naar de volgende ronde.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 Welkom terug in Casa Luna. op deze mooie nacht. In het eerste uur heb ik gepraat met immigratiehistoricus... professor Leo Lucasse van de Universiteit van Leiden. En hij heeft de geschiedenis van de immigratie naar Nederland... wetenschappelijk in kaart gebracht. En wat blijkt, heel veel zaken waar politici en burgers... de laatste jaren mee schermen, blijken nergens op gebaseerd. Om het om eens wat te noemen. Nederland is altijd een land van immigratie geweest. Dat is dus totaal niet nieuw. En er is eigenlijk helemaal geen tsunami aan buitenlanders die hier naartoe komt. Heel veel van, uh, van de nieuwe Nederlanders zijn hoger opgeleide Chinezen en Indiërs. En uh, die hebben we heel erg nodig. En ook adoptiekinderen zijn hier toch eigenlijk heel erg welkom. En uh, de Polen en Roemenen die hier werken, die uh, dragen wel sociale premies af. Maar die hebben nauwelijks recht op een uitkering. Dus dat is eigenlijk alleen maar gunstig voor Nederland. En we zijn alleen maar bang voor buitenlanders... omdat onze Nederlandse identificatiepunten... zoals onze oude gemeentes, die zijn gefuseerd... en de kerken die leeglopen en de gulden die weg is... omdat al die punten langzaamaan verdwijnen. Dus hoe, hoe voelen we ons dan Nederlander? Nou, daar wil ik met u over praten. Nu we dat allemaal weten, wil ik van u weten... bent u een immigratieoptimist? Dus vindt u het leuk als er veel nieuwe Nederlanders bijkomen? Of bent u een immigratiepessimist? Moeten de grenzen dicht? Moet iedereen terug naar zijn eigen land? En waarom vindt u dat? Met name dat laatste, daar ben ik heel benieuwd naar. Als u het mij wilt vertellen, belt u me dan 0800 1121. Nog steeds helemaal gratis. Of u stuurt een mail naar kazaluna@ncv.nl En als u twittert, gebruik de hashtag Casaluna. Over immigratie naar Nederland, bent u een optimist of een pessimist? We beginnen met een mailtje van Mario Smit. Die schrijft... dag ik wilde even zeggen dat ik het interview over winnaars en verliezers... zo heette dat boek uit het eerste uur van Leo Lucassen... dat vond ik erg informatief en ook schokkend. Schokkend in de zin dat ook op dit onderwerp er grote misvattingen zijn. Hopelijk inspireert het boek en het programma journalisten en politici... om met, bril, met een andere bril naar Nederland te kijken... en te zien dat migratie een trend is waarmee we met elkaar verder kunnen komen. Het zou een prachtige kerstgedachte zijn. Complimenten dus, Mario Smit. Mooi, oh ja, Sleuteltje van Daniel Loewis, Drens van het album Houd Moed. En ik, ik, je hoort ze bijna denken in een asielzoekerscentrum. Wie weet wat sleuteltje ligt? Ik wil eruit, maar de poort zit dicht. Ja, mevrouw Groeneweg, goeienacht. Goeienacht. Ja, uh, bent u een uh, immigratieoptimist of een pessimist? Nee, een pessimist. O, oh jee. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Die kan je ook hebben, hè? Tuurlijk. Maar hoe... Nou, ik ben in Rotterdam, uh, woon ik. Ja. En uh, die professor, Simon Lucassen, ik wist niet, want laatst met die heb ik pas geluisterd. Leo Lucassen, ja. Lucassen. Ja. Uh, die, die vind ik niet in de werkelijkheid leven. Nou, dat moet u even uitleggen. Nou, als zij in die volkswijken, in al die volkswijken, in die grote steden, in Rotterdam bijvoorbeeld. Mm -hmm. Vroeger had je erbij wel gedaan, heb je nog al die wijken. Daar zit 70% minstens buitenlanders. Ja. Ah. Turken en Marokkanen. Mm -hmm. Als ik een, een, een Nederlandse bakker wil hebben of een Nederlandse slager, is er niet. Ja. En als ik naar binnen loop, dan staan de potjes en flessen... en ik weet begon niet wat erin zit. Nee. Ja, en dan nee. voel je je gewoon als een buitenland in de tremme. Ja, ook 80% buitenlanders. Ja. ja, dat is idioot, hè. Dan moet je, dat, dat wendt misschien eigenlijk nooit. <laughs> dat begrijp ik wel. Kijk, in die kleine dorpjes, daar zouden je niet veel was van hebben. In Spakenbeurs zal er helemaal niemand zijn. Nee, maar het trekt ben ik ben benieuwd, allemaal nou. Naar de... Ja, dat is een het trekt... mooie vraag. Ja, ja maar het trekt allemaal naar die Volkswijken: is het getrokken? En je hebt geen ene land, uh, by, uh, Nederlandse Rotterdamse slager meer. Nee. En we... dat, dat hindert. Het is wel jammer dat u niet het hele gesprek heeft gehoord. Want ja, Leo, maar... Leo Lucas heeft wel gezegd: uh, aan, aan migratie zitten ook echt kanten die niet gelukt zijn. En toen hadden we het even over de grote oude wijken. En toen, toen gaf hij ook echt toe, zei hij, ja, daar is het niet gelukt. Maar dat is niet representatief voor het hele immigratievraagstuk. Dus daar zitten heel veel kanten aan, maar je zal maar in een oude wijk wonen... en, en je komt er niet uit met z'n ja, allen. En maar vooral de oudere mensen, ik bedoel, mm -hmm. die, die hebben geen auto... die zijn toch, uh, uh, ja, je moet toch gewoon naar zo'n Turkse winkel om vlees te halen. Ja, en het gekke is, als, als het door, door, omdat er niks anders meer is... op je pad komt en je moet wel, dan heb je er geen zin in. En ik woon in Zutphen en ik heb daarvoor in Haarlem gewoond... en daar speelt het eigenlijk allemaal helemaal niet... En dan ga je met heel veel plezier naar een Turkse winkel... want daar hebben ze heerlijke grote bossen koriander... en fantastisch schapenvlees en hele mooie bonen. En dan vind je het geweldig. Ja. ja, als het 70, 80 procent is, dan zou je het ook niet meer leuk vinden. Nee, dat, ja, ik heb in een hele oude wijk in Amsterdam gewoond... In ja. de jaren tachtig, op het moment dat dit op zijn allerergst was. Dus ik weet precies wat het is. En het, het rare is ook, toen had ik het meeste last van de blanke bovenbuurvrouw op één hoog en niet van de Marokkaan op twee en ook niet van de, Marok de Turk op dat drie. Het dus, dus, ja. het is al... Maar ja, ik doe wel eens ja. voor het uitzendagen van als een paar van die dames lopen, mm -hmm. met doekjes al met lange haren meeste oudere vrouwen op. Ja. En dan knik ik ze toe. Maar nee hoor, ik hoor er echt niet bij. Ja, maar dat is ook allemaal weer, omdat we. De, het is ook niet gelukt dan, hè? Het is niet gelukt. Nee, want soms, ik, ik, omdat ik dan een bekende gezicht heb, kan ik, dan knik ik nog eens een keer. Of ik zeg eens een keer wat. Goedemorgen dames. Of goed, en dan heel soms komt er dan toch een glimlachje. Het is ook vaak bang, omdat ze natuurlijk ook heel raar behandeld worden. Het is, het is gewoon nog niet zo goed gelukt in die wijken. Nee, het is, het is helemaal niet gelukt. Nee. Nou, soms ook wel, hoor. Ze zijn allemaal naar die arbeiderswijken getrokken. Ja. En ze hebben de winkeltjes allemaal overgenomen. Want mm -hmm. ik heb een buurman, die, heeft een, die staat met bloemen op de markt. Nou, die, die heeft de pest zo verschrikkelijk in. Ja. Maar hij zegt, ik, dat vond, wat ik heb, dat betwaal ik elk jaar voor. Maar ja, ze komen er vroeg van, laat aan de voorstaan een uurtje eerder... En dan moet ik maar maken dat ze eraf gaan en dus zeggen, ja, ja, ogenblik hoor, eventjes, eventjes, eventjes. Ja, ja, ja. Dus die manse bloemen gaan allemaal naar de kloten. Ja, dat ja, is dat naar, het ja. welke, weg woont, welke wijk woont u, mevrouw Groeneweg? Ja, ik woon nu in de Est, daar gaat het uh, reuze goed. Daar gaat het goed? Maar, ja, maar ik ga toch vaak naar de stad en je komt meestal uh, door de volkswijk, want ik heb er ja. vroeg ook gewoond. Dus ja. In de Kruisekse straat, nou, het is geen Nederlander meer hoor. nee. En dat is natuurlijk, als je het van de andere kant bekijkt... Hé, want we hebben nou juist het hele uur gepraat over... hoe komt het dat uh, alle Turken en Marokkaanse gasten bij de zijn gebleven? Nou, dat was omdat het bedrijfsleven ze graag wilde hebben. En toen zei de KVP van, nou laten we de gezinshereniging maar doen... want dat is beter voor iedereen en ook katholieker... terwijl het ging over moslims. Dus dat zijn ook allemaal rare argumenten. Maar dat is allemaal zo gegroeid. En stel je voor dat je nou toch een, een tweede of derde generatie moslim bent... en waar moet je dan wonen? Het is natuurlijk heel moeilijk. Nou, als ik een Turk was, zou ik teruggaan. Want Turkije die gaat financieel ontzettend goed door. Nou, dus. Ik denk dat dat uiteindelijk misschien ook heel veel mensen zijn die dat gaan kiezen. Dat zou ik zeer zeker doen. Ja. Het is een veel mooier land. Dus of uh... dat, dat u er vast gaat wonen. Dan bent u de eerste generatie immigranten ja. in Turkije. Ja. Misschien ja, is dat Ja, maar die, in... die professor praten zo makkelijk het laatste kwartier erover. Ik denk nou, hij, uh, hij weet niet hoe de werkelijkheid eruit ziet voor de gewone arbeiders. Nou, gek genoeg wist hij dat donders goed. Dus oh. dat, dat vind ik ook mooi. Want anders dan denk je, ja, je bent een, zoals dat heet, een studeerkamergeleerde. En ja, die in deur kreeg ik ja, ja, ja, en dat was denk ik door het laatste kwartier, want hij heeft het namelijk over 500 jaar immigratie. Hè? En dat is wel heel mooi, ja. dat Nederland daar toch uiteindelijk... Ja. Maar ja, die Indonesische mensen heb je toch nooit de tegenstand van mee gehad Nee, en de Chinezen niet. En ja, de de hele... Chinezen Maar ook die zijn niet. natuurlijk heel anders binnengekomen. Hè? Dus ja. Maar ja, het is ook een beetje het geloof waar we een beetje bang voor zijn. Precies, en misschien helemaal niet uh, terecht... Want die, nou, ik weet het niet, hoor, die want malle katholieken het 200 jaar geleden, die waren natuurlijk ook niet mals. Dus, nee, dat is ook zo. <laughs> Elk te fanatiek geloof is nooit goed. Nee, dat vind ik ook. En dat moet je erg mee oppassen. Want als je geen tekeningen mag maken van een of andere... Hè, malle malle zo, tulband, ja, want dan de, is het alweer niet goed. Dan moet je aan de boom gehangen. Precies. Kijk, en dat zijn dingen die beangstigend zijn voor oudere mensen. Ja, dat snap ik. Hoe oud bent u? Mag ik dat vragen? Ik ben 80. Oeh, u klinkt totaal niet 80. Ja, ik wel, hoor. Ik dacht 102. Nee hoor, u klinkt heel jong. <laughs> 120 Zou, zeg je nee, ja. Zou er een manier zijn, mevrouw Groeneweg, tot slot, dat u toch nog een optimist wordt? Want ik vind als ik nou iets leuk vind aan mensen boven de 80, dat ze vaak soms zo open naar de wereld kijken? Nou, nee, ik zie het, nee, zeker in grote steden, zie ik het niet, uh, zie ik het niet vooruitgaan. Maar dan nee, maar de, of u zelf gewoon denkt, nou, ik heb het toch, ik vind het toch op een manier ook mooi. Dat er toch ook een sprankje hoop aan de horizon is. Ja, dat ligt natuurlijk hoe je omstandigheden zijn, die je inkomen enzovoort. Ja, maar ik zou het ik zou leuk vinden... Ik laten we afspreken dat als u nou weer door zijn oude wijk loopt... en er ja. lopen weer een paar dames met een hoofddoek voor u... en ze knikken niet terug, dat u gewoon nog eens een keer, nog een keer extra knikt. En dan, en dan misschien lukt het dan dat u even contact hebt. Dat is mooi. Moet ik er dan nog iets bij zeggen? Of zo? Ja, goedemorgen dames of goedemiddag. Of, ah, ik, heb ja. laatst, ik heb laatst een hele mm -hmm. discussie gehad over wat een leuke hoofddoek heeft u op. Want het vond ik een hele mooie hoofddoek. En soms zijn ze niet mooi, maar dan zeg ik het niet. Dus, uh, ja. Dank u wel voor het bellen. Oké, okay, ja, ik ga luisteren nog even naar dank de reacties. Okay, dank u wel. Ja, ik wou even een mail voorlezen, die vond ik heel mooi. Die is van Jan Bakker. En die schrijft... Intrigerend dat inwijdingsritueel van de inburgering. Want we hadden het over de nationaliseringsdag aan het begin. En hij schrijft... Die nationaliseringsdag doet mij denken aan een eigen ervaring... Ik had een kennis die baptist was, nog niet zo lang geleden... maar in opleiding, zou ik maar zeggen. En op een goede zondag moest de toetreding van hem geregeld worden... waar ik bij was. Ten overstaan van de hele gemeente werd de betrokkenen ondergedompeld... in een groot doopvat. En de hele goede gemeente werd hilarisch. Handen in de lucht, zingen, ondergaan in een samenlevingtje. Je hoort bij ons, omdat jij onze normen hebt aanvaard. En dat zie ik ook in dat hele nationaliseringsdag... minder beeldend, maar toch... Wat heeft het voor zin om mensen als apen, schrijft hij... in de plaatselijke suffertjes op de foto naar voren te laten komen... omdat ze Nederlanders geworden zijn in een tijd dat alles globaliseert. Achterlijk, benepen en calvinistisch. En vooral kleinburgerlijk, met vijf, zes, zeven uitroeptekens. Groet Jan Bakker uit sint anna Nou, we hebben het gehoord, Jan, Jan Bakker. We gaan naar eh, eh, meneer Nizaar. Goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, is het een voor- of een achternaam, Nizaar? Uh, voornaam. Wat een mooie voornaam, wat betekent dat? <laughs> nou, het is gewoon een naam. <laughs> maar het betekent niks? Nou, zoals Lucassen niks betekent, betekent Nizaar ook niks. Ja, maar Lucas betekent zoon van Lucas. En Lucas <laughs> is een profeet uit de Bijbel, dat weet je natuurlijk. Oh, dat <laughs> daar is geleerd. Waar komt u voornaam in Nizaar, heel lang geleden? Uh, Suriname. Aha. Ik wilde uh, een bepaald uh, zeg maar zienswijze van Lucas uh, corrigeren. Ja. Hij ziet uh, mensen uit Suriname als emigrant. Hij vergelijkt ze als de groepen burgers uit Marokko, Turkije en andere landen. Mm -hmm. Maar dat zijn wij... Uh, samen met de Antillianen en uh, mensen uit Indonesië helemaal niet. Wij zijn in het verleden onderdeel geweest van dit land. Wij hebben dit land ook groot gemaakt. Mm -hmm. Economisch ook uh, in dezelfde positie als mijn, uh, mijnwerkers uit Limburg. Ja. Uh, of de boeren en landbouwers uit Groningen. En uh, vandaar, de burgers hier zijn nooit uh, goed geïnformeerd. Vandaar dat ze... De Surinamer of Antilliaan nog als zien. Ja, dat is natuurlijk. Dus aan de ene kant begrijp ik precies wat u bedoelt, dan heeft u ook een heel goed punt. Aan de andere kant, als je kijkt naar hoe je ontworteld bent vanuit je roots, waar je, waar je eh, historisch gezien hoort, dan zijn jullie natuurlijk eigenlijk wel immigranten. Maar, want, maar wie zegt dat we ontworteld zijn? Nou, dat, dat, dat, weet ik niet, maar dan vraag ik er nu wat. Nou, uh, als je uh, zo, het maar de Nederlander in Nieuw-Zeeland... of Australië of Noord-Amerika. Ja. Waar de inheemse mensen een derde rangspelen. De Maori's, de Aboriginal of de Indiaan. Mm -hmm. Maar oké, okay, dat is een andere discussie. Maar die Nederlanders en die regio's. Yeah. die hebben een eigen way of life uh, kunnen behouden. Soms wel, dat ligt eraan. Hè? Als je naar Canada of naar Australië of Nieuw-Zeeland. dat was zo uitgestrekt. dan gingen ze met z'n tienen bij elkaar wonen. en dan noemden ze het Nieuw Amsterdam. en dan gingen ze vrolijk verder. En ja. jullie zijn natuurlijk met, met de 100.000 tegelijk in de jaren 70 deze kant op gekomen. En toen had je wel een beetje een Surinaamse cultuur. Maar je, je was ook ineens in een koud kikkerlandje, toch? Ja, dat, als dat zo zou zijn. Uh, zou het aantal uh, niet uh, op dit moment 300.000 zijn. Maar uh, dat aantal moet je in wezen. Uh, al samengesmolten zien met de rest van die 15,5 miljoen mensen. Tuurlijk, maar het dus, ging uh, mij nou even Nizar, om jouw eigen situatie. Ben jij, in welk jaar ben jij uit Suriname gekomen? 68. En, en weet je dat nog, toen je, toe je de eerste weken in Nederland... ...was wat voor je ervan? Uh, nou, ik vond het vreemd dat er... Nederlanders en Colbert uh, op. Uh, oh ja, wat grappig. <laughs> ja. Maar hoe vond je het weer bijvoorbeeld? Vond je het koud of voel je het. Was je in de zomer of in de winter gekomen? Zomers. Uh, oh ja, dat scheelt natuurlijk wel iets. Maar dan toch. Want ik, ben wel eens in... ik ben nooit in Suriname geweest, dat wil ik wel heel graag een keer. Maar nee, maar je, je wijkt nu even af van de discussie. Het is een heel belangrijk punt. Ja. Dat uh, echt gecorrigeerd moet worden. Dat Surinamers, mensen die in het verleden. Nee, daar werk ik, ik helemaal niet vanaf. Daar had ik je al gelijk ingegrepen. Wij zijn de, geen emigranten. Wij de, zijn gewoon onderdeel van dit land. Ja, zei, aan de ene kant en heb je daar... Er, oh, nizar. We moeten er juist meer in beeld komen... op nizar. televisie, op de radio... En dan zullen de, onze blanke broeders en zusters eraan gaan wennen. Maar jullie hebben dat Prem Nederland al. En is. Prem praat al voor 50.000 Surinamers, denk ik. Die maakt zoveel lawaai, dat hoort iedereen heel goed. En we hebben Jürgen Rijnman, dus jullie timmeren echt wel aan de weg op een bepaalde manier. Maar ik zei net, aan de ene kant heb je een punt. Aan de andere kant, als je kijkt naar bevolkingsgroepen die naar ons kleine kikkerlandje zijn gekomen, zijn jullie natuurlijk wel immigranten. Want jullie hebben ongeveer de langste reis gemaakt van iedereen. Ja, maar over klein gesproken. In bepaalde regio's uh, is er een be uh, bepaalde dichtheid. Ja. Rond 1900 uh, had je ook zo'n beweging dat Nederland vol was. Mm -hmm. En uh, 19, tussen 1920 en 1930 greeg je een maar ik, ik zeg het woord vol niet. Hè? Ik zeg alleen maar dat we een klein landje zijn. En dat zijn ja, we ook. Ja. Dus, uh... nee, Oké, okay, uh, de autochtonen hebben ook een punt uh, wat dit betreft. Ja omdat het economisch uh, op dit moment niet zo best is... Mm -hmm. uh, dan is het een moeilijk punt uh, voor het integratieproces. Dus die spanning, die, dat is begrijpelijk. We horen, en, we horen net van meneer Lucassen dat het juist heel belangrijk is... dat we openstaan als klein handelsland... om zo flexibel mogelijk en zo open mogelijk de wereld tegemoet te treden. Want daar worden we alleen maar sterker van. Nee, maar emotioneel en psychisch kunnen mm -hmm. de autochtonen dat alleen aan... Als, uh, zeg maar, uh, op een minstens gelijkwaardig niveau als de nieuwe Nederlander uh -huh. ook uh, verder kan leven. Maar die persoon uh, krijgt het benauwd als hij ziet uh, dat hij werkloos is. Ja. En dat die persoon met een andere huidskleur en cultuur wel, wel werk heeft ja. en wel te eten heeft. Ja. Nou wil ik jou nog vragen, Nisa, je bent nou vanaf 68 in Nederland. Voel je nou een Nederlander of een Surinamer, of alle twee? Nou, een Nederlander. Ja, ja. En ben je blij dat je gekomen bent? Uh, nou, <laughs> nou, het was een noodzaak. Hè? Als we betere scholen daar hadden, dan was ik niet gekomen. Maar nu achteraf, je bent nooit teruggegaan. Dus op een manier vind je het toch fijn hier. Nou, op den duur uh, maak je vrienden. Je hebt een social, uh, zeg maar netwerk om je heen. Ja, snap dus, ik. Dus uh, dat gaat vanzelf. Dat is een uh, proces Mooi. wat ieder mens... Uh, uh, tot uh, zo'n positie brengt. Ja, nou, de, de, en ik denk het feit dat jij... Uh, nou, na één uur s'nachts naar een Nederlands oer-Nederlands radioprogramma belt... aangeeft dat jij op een manier hartstikke goed geïntegreerd bent. Nee. Ja? Uh, uh, het zou pas zo uh, geen... <laughs> uh, nee, de discussie... Uh... We rijden te veel uit. Het ja, ging, maar dat vind, de vind de ik ook Snachts mag dat ook. Waar het om ging, dat weet ik. Dat heb je heel duidelijk gemaakt. Dank je wel. En ik vond het hartstikke fijn dat je belde. Ja, ook bedankt. Dank je wel. Slaap lekker straks. Dag, dag Nizar. Dag. Hoi, dag. Gaan we naar Inike? Dat klinkt wel heel Nederlands. nacht, Ineke. Dat is helemaal eh, opzettend Nederlands. Oh, gelukkig. Ook weer goed. Ik moet toegeven, <lacht> dat ik heb de discussie hiervoor niet gehoord. Geeft niet? Want ik, uh, ik heb vrienden te eten gehad. Je moet je altijd voor twaalf uur de deur uitgooien, hè? Je, uh, ja, dat had ik, maar ik ben zo'n keurig type, want <laughs> ik ben al zeventig. Oh, dat geeft en niks. Ik ben ook zo'n type die altijd nog eerst even de keuken schoonmaakt. Maar dan kan je toch ondertussen de radio aan zitten? Ja, dat had ik nou, dat doe ik nog altijd. Behalve nu. En nou, vanavond heb ik het niet <laughs> gedaan. Ik, moet, ik maak ook mijn gezicht schoon. Fijn. Ik heb mijn tanden gepoetst. Ik kom hier en ik doe dan de radio aan. Bruik af, zonder tanden Zonder radio uit. kan ik niet in slaap vallen, zal ik maar zeggen. Mijn nee. man was al ergens anders dan slaap, want die kent dat dan van mij. Ja. En ik, doe, ik hoor deze oproep. Ik dacht, nou ja, daar ga ik op reageren. Dat vind ik fijn. En wat wil je erover zeggen? Ben je een optimist of een pessimist? Een optimist. ook wel fijn om een keer te horen. Ja, ik ben een optimist. Met natuurlijk wat kanttekeningen, want natuurlijk is het niet allemaal koekenij. Nee. Mm -hmm. Maar in principe, hoe is jouw naam? Harm. Harm? Mm -hmm. Ja, nou, Harm. Uh, in principe, ik vind het fijn om een, om een voornaam te zeggen als ik ergens mee praat. Harm, ik vind het een, uh, ik vind het een voordeel dat we een heleboel... Uh, onze wereld is natuurlijk globaliserend. Ja. En we, we moeten gewoon onder ogen zien dat we allemaal met z'n allen op één aarde leven. Ja. Toch? Maar dan, dan houdt het ook in dat we de welvaart die ongelooflijk ongelijk verdeeld is, dat we die ja. beter gaan verdelen. En dan ja. moet iedereen een stapje terug. En... Ik ben ook een linkstemmend mens. Vreselijk, hè? Ja. ja, erg, hè? Ja. Uh, en en maar ik ik vind wel ja ik vind het ook heel erg dat we nu door alle dat dat, dat nu die PVV weer zegt dat we ontwikkelingshulp daar moeten we allereerst op gaan bezuinigen ja dan denk ik, ze zijn kortzichtig, want die mensen komen toch allemaal naar ons toe. Maar los daarvan, Ineke, nou, nou hadden we mevrouw Groeneweg als eerste bellen, die zegt... ik loop. Ja, daar had ik een beetje medelij met die mevrouw. Waarom? Want zij loopt wel door die oude wijken, en daar ja, speelt het natuurlijk wel. Hè? Hoe gaan dat we dat dan ik, oplossen? Ben, dat ben ik met je eens, en ik loop hier keurig in heemsteden. Ja, say no more. Ja, nou oké, okay. maar ik doe mijn boodschappen... Ja doe je in de belmer? Uh, jij komt uit Haarlem hoorde ik ook. Even. nou daar heb ik een tijdje gewoond. ik woon nu in Zutphen. Ja, ja nou dan ken je de botenmarkt. zeker. en op de botenmarkt is de meest mooie uh, marokkaanse winkel wat je maar kunt hebben. ik ken hem ja. daar jij maar broek hè. maar dat, en, nou, dat zei ik net, Ineke. als je er vrijwillig naartoe kan is het een geweldige rijkdom. en als er in je hele buurt geen Nederlandse bakker meer te vinden is, dan krijg je het benauwd. ja, maar daar heb je ook een bakker. En ik heb hier in, in, ook nog allemaal bakkers. Hmm. Maar je moet ze wel weten te vinden. Nee, maar in Heemstede inderdaad... heb je aan Nederlandse bakkers geen gebrek natuurlijk. Nee. En, en, maar hoe denk je dat dat oplost? En dat, jij zegt, ik ben een optimist. Maar ja, jij woont in Heemstede, heb je geen centje pijn. Ik woon in Zutphen ook geen centje pijn. Nee, nee, En dan woon je in een oude wijk in Rotterdam of in Amsterdam, Slotervaart. Of nou, noem maar op je plekken, dan, dan is het heel ongelijk verdeeld, hè? Dat is het ook. En, en hoe krijgen we dat nou goed? kijk, we ook met kanttekeningen. Precies. En het is ook heel, en ook, ook ja, dan, dan, het, het, maar ook, zoals vandaag, hè, mag ik het even zeggen, ik ben, het is al laat, en, en, mm -hmm. en, en zo, maar, dan vraagt, dan vraagt, vraagt, in Luik. Ja. Mijn man en ik verschillen, verschillen wel van mening, en dan zegt hij, wat is het echt voor een man, wat is, weet jij wat voor, wat voor nationaliteit die heeft, dus mm -hmm. die man in, die in Luik, mm -hmm. en dan moet ik zeggen, ja, het is een Yen. Ja. En ja. Dat is dan toch waarschijnlijk Algerije of Marokko of zo zoiets. Zoiets, ja. En, en, en dan denk ik: oh mijn god, waarom nou toch weer? Ja, maar dat, dat is. Kijk, als je 10% tweede of derde generatie buitenlanders in je, in je land hebt wonen. dan kan daar ook wel eens één tussen zitten ja, die er fout in gaat. Dat zei ik ook. Dus... Die man die ging met iedereen goed om enzovoort Precies. enzovoort. En, en ik, zit ik erg te kletsen? Nee, gaat goed nog. Oké. Okay. Als het echt gezwets wordt, dan zeg ik het goed. Ik, ik, ik ben al zo slaperig, weet je wel. Oh ja. ja ik heb al een heel veel. Ik wil bijna even vragen, wie zijn er bij je geweest en wat heb je gegeten? Maar dat gaat misschien ja, dat heel erg van het onderwerp nou, nou, wat ik heb er allemaal gedaan. Ik heb vandaag ontzettend, want ik ben, dus wel, wel, ik ben al 70, maar ik heb vandaag nog een rondleiding gegeven. Ik geef rondleiding in, in een museum en zo. Ja. In het Dolhuis in Haarlem. Zo. Oh ja. Ken je dat ook, ja. Ken je dat? Mhm. Mm ja, en nou dan geef ik rondleidingen. En dan moet ik ook nog koken en zo. En ik heb het dus echt wel zo leuk. Maar dan, ik, maar dan lig ik eindelijk in bed. Dan ga ik dit toch allemaal nog weer met jou zitten praten. Maar dat is ja. toch goed hoor. Want dan, kijk, je man die slaapt al. dus altijd met die man. Ja, die idee, Daar heb je, je, je niks aan. En dan als vrouw, voor je het weet, zit je achter de geranium te kwijnen. En nu word je, je gewoon je een leuke, leuke bij de tijdse bejaarde word je nu. Nou, dat is toch geweldig. Ja, heb ik nou wat bijgedragen aan... Uh, ja, dat je een, ondanks het feit dat je uit heemsteden komt... dat je toegeeft dat er in de oude wijken problemen zijn... en dat je toch een optimist bent. Ja? ja. Nou, dat vind ik een heel mooi rond verhaal. Ja, maar, maar, maar ik begrijp best heel goed... Maar ik heb ook in de binnenstad in de Haarlem. Ja, maar dat is ook zo wit als wat, hè? Oh, Haarlem is zo wit. Ja, nee, ik heb in de Ruijgraversstraat... Je hebt nooit een Schalkwijk o, in Schalkwijk gewoond, toch? Ja, nee, Schalkwijk in Ruijgraversstraat. Kijk, Ach, probeer 18, Schalkwijk en nou en eerst eens en dan, dan ik, praten we weer. Ja, en dan had ik ook een Turkse familie naast ons. Ja. En daar heb ik de besnijding van mee mogen maken. Van die hele familie? Ja, nee, dus in de bijnerschaal, weet je wel. Er werd dat allemaal gedaan met weet ik voor duizend mensen. Ja, ja. vind ik ook allemaal... Ik, ik weet er niet genoeg van, maar ik word er nooit zo vrolijk van, hoor. Nee, dat is, Maar ja. ik, bedoel, ik heb dan wel tussen al die mensen ingezeten. Mm -hmm. Ja, dat vind ik heel dapper van je. Heb je het goed gedaan, Ineke? En ja, toen, daarna ben je dat gevlucht dat naar Hemesteden, hè? He? heel erg verrijkend, ja. vind ik dat. Ja, precies. Nou, ik dank je voor je bijdrage. En uh, misschien moet je stiekem je man even wakker maken... en zeggen wat je gedaan hebt. <lacht> nou, ik laat het maar Ik vertel het morgen met schaapbrood op te kaken. Nee, want okay, netgezien dus vertel ik hem heel vrolijk... dat ik vannacht om... Hoe laat is het nu? Oh, nou, toch wel, uh, tien over... Bijna half twee half heb twee. ik dat ik heb gebeld. Meerdere minuten, dus het kost ook nog wat. Ja? Slaap lekker. Wel trussen, jij straks ook, hè? ik hè. Dag, dag. Dag. En dan gaan we naar de andere kant van het land, naar Robert uit Heerlen. Robert, goedenacht. Uh, goedenacht. Allereerst uh, de complimenten voor uw hele moderne onderwerp, de moderne media. Nou, um, dankjewel. Ja, dat is, uh, dat is gewoon... Uh, ik ben hartstikke modern. Um, ik praat niet over de Surinamers of Negers in ons land. Nee. Prima gasten. Maar ik praat over de moslims in ons land. Ja. Yeah. Ja. Uh, Leo Lucassen leeft in de jaren 60 en dit is zo ver van onze werkelijkheid. Hij heeft zo makkelijk praten, zolang moslims en moskeeën niet in zijn achtertuin, <coughs> in zijn achtertuin of zijn privéleven voorkomen. Mm -hmm. uh, de nadelen, makkelijk uh, plaatsen bij anderen in de achtertuin, dan ben je overal vanaf. Een moskee moet gebouwd worden. Dat vind er recht op. Ja. ja. Nou, dat is dan geen probleem, want dan plaatsen wij een moskee naast Lucassen zijn koophuis. Maar De moskee wacht. zal uit moeten staan. Maar wacht even Robert, hè? want jij woont in ja. Heerlen. En ja. hoe woon je daar in Heerlen? Uh, <clears throat> Heerlen vind ik niet aanbevelingswaardig. Er wonen ontzettend veel uh, moslims, hoofddoeken. Uh, het is alsof je op vakantie bent in Irak. Het is gewoon niet prettig. Het is niet meer zoals het 20, 30 jaar geleden geweest. Uh -huh. Maar hoe, hoe, in... hoe woon jij zelf in, uh, in Heerlen? Heb jij een ik moskee woon... in je achtertuin? Nee, ik heb geen moskee in mijn achtertuin. Godzijdank niet, um, want dan is je huis ook niet meer verkoopbaar. Nou, misschien aan hele rijke moslims. Ja, uh, probeer die een maar eens te vinden. <laughs> nou ja, maar die, ook, uh, maar die de doen het ook de Tweede en derde generaties zijn echt heel vaak al hoger opgeleid. Dat doen het hartstikke <tus> goed, hoor. Dus, uh, en, en ze worden al langzamerhand al met alle al wat westerseur En er komt echt wel lucht in het hele probleem. Maar ja, het, het, soms heb je nog plekken waar het nog niet opgelost is. Daar ben ik met je eens. Ja, maar als de, dochter, als de dochter van Leo Lucas nu zelf met een Marokkaan thuiskomt, dan loopt de dochter met een hoofddoek op. En ja, maar papa, ik hou van hem. Je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Dan pas is die Lucasse uit zijn dromen en dan loopt Lucasse stage in de werkelijkheid van 2011. Maar ik wil, Marokkaan Robert, Robert, jij belt hè, en ik wil, ik wil weten wat het met jouw leven te maken heeft. Jij woont in Heerlen ja. en er zijn heel veel uh, moslims en ook hoofddoeken, zeg je... Nou, dat, die, dat, dat neem ik zomaar van, je ja, aan. ik kom wel eens in Heerlen... maar altijd op plekken waar al nog weer veel minder mensen komen. Dus uh, daar gaan we het nou niet uitgebreid over hebben. En wat, hoe kom jij in jouw leven in aanraking met moslim-Nederlanders? Vertel eens. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, je loopt op de markt in Heerlen ja. of in Hoensbroek. Uh -huh. een Hoensbroek of Heerlen, de gemeente dan zie je van die mannen op straat en jurken lopen. en jurken, en jurken, met zo'n baard, met zo'n baard. Ik vind dat zo'n middelvinger naar ons Nederlanders, onze cultuur. en jurken. Je ziet ze altijd maar met drie, vier, vijf kinderen lopen, altijd zwanger... Uh, maar, je, luister, je, je maar luister, nee, Dit ja. is heel helder. Vind ik wel een mooie keer zo'n gesprek. Want je hebt, volgens mij, ik, ik snap dat je er uh, uh, moeite mee hebt... maar je bent wel voor reden vatbaar, merk ik. Je bent niet, niet alleen maar woedend. Je vindt het alleen niet leuk. En dan denk ik, wat, wat kan jou nou schelen of de mensen... Ik, ik, loop, ik heb bijvoorbeeld vorige week een item gedraaid over een piercing shop... In Arnhem, waar mensen zulke grote gaarden in hun oor lellen hebben dat je er een frisbee doorheen kan gooien, en de, de rest van het hele lijf was gepierst en volgepland met ja. tattoos. Ja, dat vind ik ook niet prettig om naar te kijken. Het was wel een hele lieve jongen. Dat ben ik helemaal met u eens. Dan en ik en zo, u eens. zo hebben we allemaal wat, hè? Nou, en, en lang niet alle moslims lopen in de zo of heet het allemaal. He, en, en er zijn er nog een paar. En nou, dan kan je ook denken, nou, wat leuk. En misschien is het ook nog wel heel lekker. Want ik heb af en toe een broek aan die veel te krap zit. En dan ben ik soms jaloers op iets wat, wat losser hangt. Dus... Nou, nou, maar, maar je, krijgt, je krijgt toch geen contact met ze? Als ik de Marokkanen van Tilk aankeek, kijken ze je bedreigend aan. Wat kijk je nou mee? Als, als ik met een Marokkaans meisje thuis kom... dan staat mijn huis in brand... word ik in elkaar geslagen door de hele familie. Maar ze zitten wel aan onze dames. Ja, ja, dat valt als, ja maar dat is toch over en weer hetzelfde? Hè? De, de, als je elkaar... Niet vertrouwd en niet bereid bent om open te gaan staan naar elkaar toe, dan is ja. het altijd haat en neid. Van de, van de moslims naar ons, ja. van de christenen naar de. de ik ben zelf homoseksueel. Nou, uh, hoe erg kan je het krijgen? Nou, dan. Nee, nee maar niet. De... Ik ben homoseksueel, maar dat, dat waardeer ik toch. Ja, maar dat ik. hoeft niet. Maar dan heb je weer. Dan zijn de gereformeerden weer boos op de staphorsten. Zo, oh, die zijn ook gereformeerden weer. Iedereen kan, als je, als je wil, kan iedereen boos zijn op iedereen. Ik kan ook denken, nou, wat leuk. Mijn dochter komt thuis met een andere cultuur. Ik zou ook even drie keer slinken. Nou is mijn dochter pas één, dus de nog even. Maar dan, het is ook een uitdaging. En je kan je ogen niet sluiten voor de wereld waar we in leven. Want dan woon je straks in je eentje in Heerlen in een molshoop... met twee kijkgaatjes. En dan gun ik je die, want je klinkt als een hele aardige gozer. Dus... Ja, maar ook Maastricht is hier maar 20 kilometer vandaan. Ja. Maastricht, daar, daar zijn... Uh, dan zijn, uh, er staan moskeeën in bepaalde wijken. daar loop je in Nederlander maar langs. Maar... Je ziet alleen maar van die, van die jurken, hoofddoeken. Ah, dat is gewoon verschrikkelijk. En ja, waarom is dat nou uh, zo, ik... zo verschrikkelijk? Die, die mensen wonen gewoon in Nederland. En met de meeste kan je hele gewone gesprekken voeren. Zij voelen zich ook al jaren aangekeken met de rug. En we zijn er gewoon nog niet uit hoe het moet. Maar hoe langer we met z'n allen blijven brullen dat het verschrikkelijk is... hoe erger het, het probleem wordt. Dus ik zou bijna zeggen... Uh, laat je nummer eens achter bij de redactie... en dan gaan we binnenkort samen eens even op moskeebezoek. Hm. En dan gaan we eens kijken of we er nog iets van kunnen opsteken of zo. Want... Ja, maar de, de moslims komen niet naar ons land. Ze komen niet naar u en mij... Uh, voor onze cultuur. Ze komen niet voor ons land. Ze Tuurlijk komen niet voor ons geld. Nee, nee maar ze zijn niet Maar we het eerste uur gehoord, Robert, dat meneer Lucas zei dat ze in de jaren zestig. door de VVD en door de KVP, dus eigenlijk het CDA, naar Nederland zijn gehaald en hier gehouden. Ja. En dat, ja, dat de maar... P van de A zei: van jullie moeten maar eens terug. En dat dat niet doorging. Ja? Dus zo raar ja, kan het lopen. Ja. Maar uw opa, uw opa en mijn opa hebben ja. verschillende denkwijzen. De, de VVD van nu dat is, heeft niets nog te maken met de VVD van de jaren zestig. Die mensen nee. zijn hier naartoe gekomen. Nee, dat weet ik. Maar we, die te... hebben ook het land mee opgebouwd. Hè. Heb je één moment, Robert? Blijf even aan de lijn. Want ja, we hebben ja, ook ja. Hayari uh, aan de lijn. Goeiedag, Hayari. Ja. Zeg Goedenacht. ik het goed? Goeienacht. Zeg ik het goed, Hayari? Of is het Hadjari? Ja, prima. Nee, hoor, is goed. Oké. Ik ga graag even reageren op je stelling. Ja, want jij bent van Marokkaanse afkomst? Absoluut, ja, inderdaad. En, en, en reageer maar even, dan blijft Robert luisteren. Ja, mm -hmm. nou ja, er zijn de vorige sprekers, Onder andere de eerste mevrouw die uh, over de tachtig was. Ja. Die over dat groeten had. Mm -hmm. Nou, ik, ik weet niet uh, waar die vrouw dat vandaan haalt, maar... Uh, Nederlands zijn ook een beetje stug met. Uh, met sommige dingen. De, de, sommige, uh, ik weet niet. met, met wie, he, wie zij he, gegroet heeft. Ja. Maar. Uh, ja, dat klinkt mij niet zo. Uh, eerlijk gezegd. Uh, goed in de oren, wat, dat zij niet dat mensen niet haar teruggroeten. Maar ken je, dat, ken je dat niet, dat misverstand? Ik ken het ook wel, hoor. Want ik zeg, ik heb mij lang geleden voorgenomen... om iedereen die ik individueel op straat tegenkom... gewoon hallo te zeggen. Nou, en ik heb dat ook bij Nederlanders die je dan aankijken. Dan laten ze een hond uit de grootte van een, van een, een, een, een Porsche. En dan, dan zeg je hallo, dan schrikken ze gewoon helemaal. Dan zeggen ze soms nog muur, of soms ook niks. En dat, ja, geldt, dat is... en dat geldt met name ook voor... voor uh, Islam oudere mevrouwen, hoe moet ik ze noemen? He, tegenwoordig ja, weet, je, weet je ook niet meer wat je zeggen moet. Ja, maar dat, dat, dat, heb je, dat heb je onder joden ook. Ja. O, onder extreme joden of uh, extremistische ja. joden. Als ik in Antwerpen op straat op de pijpenkulparade zeg goede zaterdag, dan kijk je ze ook aan van... Nee, uh, ja, maar ook, ja. ook, in, met, ook met, een, met een huisdier. Bij de islamieten is gewoon een, een hond in principe onhygiënische dier. Ja. Ja, Daar moet je respect voor hebben. Hmm. Eh, ik, uh, voor mij uh, is het geen probleem. Maar als mensen dat graag niet uh, uh, in de buurt willen hebben... dan moet je er respect voor hebben. Ja, en, maar een goed voorbeeld noem je nu, zeg Jari. Want, uh, want, want voor sommigen, en dan heb ik het, zeg ik het expres laag... voor heel veel Nederlanders is hun huisdiertje... nog belangrijker dan de rest van de familie. Dus. Ja, dat is toch prima. Wij, wij hebben de, wij, ik heb persoonlijk, maar de meeste moslims hebben helemaal niks... Uh, op tegen. Absoluut niet. Nee, maar ik, maar ik bedoel het juist te zeggen... dat het misverstand zo, zo snel zit ingebakken. Hè? Als je... Ja, maar, maar dat is, het, dat is het. Mensen begrijpen, denk ik, elkaar niet. Uh, de, de, de, de, de, de, de, de buitenlanders in het algemeen, of je het nou... Want uh, er was net een Surinaamse man aan de lijn... die, mm -hmm. uh, die wilde uh, uh, zijn uh, volk uh, onderscheiden tussen Marokkanen en Turk. Maar die man die, die, uh, loopt een beetje achter. Want de Marokkanen en de Turken hebben meer aan Nederland bijgedragen... dan Surinamers aan Nederland bijgedragen hebben. Nou, die, die, in laat, principe... die, die laat ik voor jou rekening. Want dat is... Nee, nee, maar dat, dat is een realiteit. Als je kijkt... Dat kan, maar die uh, weet ik niet uit mijn hoofd. Wij, wij hebben, wij hebben... Nee, maar ik weet het wel. Want ik woon hier vanaf 73 in Nederland. Ja. Ik heb mijn kinderen hier. En die zitten op de universiteit. Mm -hmm. Die zijn... Ik heb een, een dochter... Die is binnenkort advocaat. Die heb ik laten, ja, Die heb ik laten opgroeien... Mm. met een doel voor de Nederlandse samenleving iets... Uh, uh, Snap ik. Iets, dat vind ik heel ja, goed van je. Maar luister, Jari, ja. er zijn heel veel Surinamers en Antillianen... die kunnen opbellen met hetzelfde verhaal, denk ik. En je hebt bij alle groepen, en net zo goed bij de, bij de autochtone Nederlanders... heb je altijd uitvallers en narigheid en dingen die niet lukken. Maar het gaat nou even om dat... Uh, er nu ook mensen bellen, want er hangt nog een m, mooie meneer in de lijn. Ben je er nog? Ja, ja. Ja, Robert is er nog. Die zegt ja. van ja, nou als ik naar de markt ga... He, en dat heb je ook in wijken in Amsterdam en in Rotterdam... dan zie ik alleen nog maar... eerste of tweede of derde generatie... niet Westerse Nederlanders. En dan voel ik me niet thuis. En, en we begrijpen elkaar niet en we vinden elkaar niet. En ja, hoe, hoe zou je dat dan oplossen? Heb jij daar een idee over? Nee, nee Er zijn geen oplossingen voor. De, de samenleving is zo ontstaan... uit jaren 60, 70... Klopt. De, dat we... De, de, kunnen we sowieso niet terugdraaien? Dat hoeft ook niet, maar hoe los je het op? Nee, Want iedereen we... is ongelukkig en, en de PVV groeit en de boosheid in de samenleving groeit. Nee, maar en... PVV is, is, is een hype alleen maar. Ik ben helemaal niet bang van Geert Wilders. Maar Ik hoe lossen echt... we het op? Hoe we dat op? Dat gaat vanzelf doven. Het is net uh, uh, een brandje wat je aangestoken hebt. En op een gegeven moment als er daar omheen geen hei is wat, wat droog is... of uh, uh, uh, iets waar het verder kan wakkeren... Mm -hmm. is uh, Wilders precies hetzelfde. Dat is wat Nederland... meneer Lucas ook zei. Hè? Door de, als je door ja, de eeuwen heen kijkt, derde generatie, goed. vierde generatie... dan gaat het goed meestal. Ja, Nederlanders, als wij, als wij buitenlanders in het algemeen meedoen... ...met Nederlanders, dat wij elkaar respecteren... ...dat we onze kinderen uh, goed opleiden... ...dat ja. we straks uh, uh, uh, bijna geen onderscheid tussen een Marokkaanse dokter krijgt... ...en mm -hmm. een Nederlandse dokter... Ja. ...dat je die impact naartoe werkt... Mm -hmm. dan ja, maar accepteert over... die meneer... Als, ja, nu mag als, uh, Robert even. Meneer, ja, accepteert die meneer... Als, uh, als dochter, maar Maocaanse dochters, maar met mij als katholieke persoon, gaat trouwen samen worden en kinderen krijgen. Dat vind ik een goede als je vraag. Hadjari, als, als jouw euh, dochter thuiskomt met een katholieke euh, vriend, wat zeg je dan? Ik, vind het, ik zou daarmee geen probleem mee hebben, absoluut niet. Ja, dat vind ik want, heel geweldig maar, al, want dat is nee, de. Maar, luister eens, dit, wat, we, wat we nu bespreken is al 15 jaar een normaal zaak van de wereld. Ja, ik, want, ik help ik je hopen. Ja. Ik zal u vertellen dat ik van Marokkaanse kom af en ik kom regelmatig in Marokko. Mm -hmm. En we hebben werkelijk ongelooflijk, ik heb zelfs Nederlandse buren die ik dit jaar meegenomen heb om dat te laten zien. Leuk. Er wonen 55.000 Joden in Marokko. Mm -hmm. Die wonen verspreid over Casablanca en Marrakesh. Er wonen 100.000 uh, Fransen... Uh, uh, ja, maar wat bedoel ik van Nederland, ja? Ja, die Franse bakken ja. er ook wat van, ja. Nee, ik nee, bedoel, van Nederland? Die, die, die wonen ook tussen... Ook, uh, ja. uh, ook moslims. En dus. ja, wat je probeert ja, te zeggen, Hadjari, was... dat er heel veel plekken op de wereld smeltcruisen zijn, hè? Absoluut. Maar ik wil wij, even, wij nu, ik wil even aan Robert vragen. kleine dingen, problemen, maar let maar op, over 10, 15, 20 jaar is mm -hmm. alles bij elkaar gesproken. Ge, ge, ge, ge, gesmolten en dan zijn we zo uh, uh, niet meer met wie wat is en waar kom jij vandaan. Nee, dan zijn we alleen maar bezig om elkaar alleen maar nog meer te stimuleren. Dat onze kinderen de goede opleiding, want van een opleiding steek je echt behoorlijk wat op. Dat is nee, waar. Nou, u, van maar nou wil ik. In een wat zeg je, Roos? Dan denk meneer Van Hoefdoek en een Doerkast. Dat is totaal afketsend naar onze cultuur. Ja, wat zeg je? Nee, meneer, ik ja, bijvoorbeeld de... met de Zigeuners nee. uh, of Kampers, Roma, Senti. Op straat hoor je ze onze Nederlandse taal praten... En, uh, en we kunnen een biertje met van drinken, uh, dat is zo onmogelijk bij, bij moslims. Ze ja, drinken maar, geen bier, ze Robert, praten geen Nederlands. Robert, of... maar nou, nou zoek je speciaal dingen die niet lukken. ik, nee, ik, nee, ik, ik... ik, ik wil even iets aan Robert vragen. Want Hadjari zegt, ja. van als mijn dochter thuiskomt met een katholieke vriend, oké, okay, geen ja. probleem. En over vijftien jaar ja. hebben we het er niet meer over. Hoe zou het zijn als jouw zoon thuis komt met een Marokkaanse dochter? Zou dat kunnen? Dat, dat zou zeker kunnen. Nou, dat dat waar hebben kunnen, we het dan nog is. over? Hè? Dan moet jij Kijk, nog. Dan moet, ja. dan moet Robert nog even wennen aan twee mannen in een jurk en één mevrouw met een hoofddoek. En, en dan zijn we eruit, volgens mij. Ja, maar, maar wat. wat nou, heeft... Meneer de presentator, meneer ja? de presentator. U zegt, u zegt hè, uh, dat u homofiel bent. Maar als u dit in een moslimland durft te vertellen. Mm. Dan wil ik u nog wel eens horen bij terugkomst in Nederland... over de Islam, de Koran en hun cultuur. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar Robert, maar, dan mag en, ik weer. U bent helemaal, u ja. bent helemaal verkeerd bezig. U bent, volgens oh, Haadjari wil je eerst helemaal, even. Mag ik even? Heel u leven. bent helemaal niet over de grens van België uh, geweest. Want u bent waarschijnlijk alleen maar tussen België en Nederland gebleven. Want als u in Marokko bent geweest en als u in Turkije bent geweest... dan zijn er meer homo's... Dan hier in ha, Nederland. Ha, praat nou mag ik weer. We Robert, nou mag ik. ik. Dit is kijken. mijn. Ik niet over Marokko. Dit is, mijn, dit ontdekt dit ontdekt. is mijn expertise, jongens. Dus uh, ja? Nee, maar kijk, als je de Bijbel naast de Koran legt. en dan sla je het hoofdstukje homo's op. dan, dan zijn ze ongeveer alle twee net zo erg. Dus ja. dat en maakt niks uit. Het het gaat... Precies, dus het gaat erom wat we ermee doen als beschaving. Weet wat ik heel erg vind. en dat zal nooit. dat is dat halal slachten, dieren, laterlijk. Uh, laten doodbloeden. Ik vind het verschrikkelijk hoe de moslim slacht in ons Nederland. op Robert, ons grondgebied. Robert. Ja. De, deze ja. gaan we even laten liggen, want dat is zo'n experimentele discussie... die we nu gaan doen, He, want uh, dan zegt de, de Joodse slachter... ja, maar het Joodse geloof samen met het islamgeloof... zijn zo diervriendelijk dat het een veel betere manier is... dan de stress die de dieren in onze westerse slachthuizen oplopen. Dus dat is een discussie die gaan we nu niet voeren. Ik dank jullie alle twee Goed. voor jullie bijdrage. En uh, uh, nog een heel kort Goed. vraagje aan jullie alle twee te beantwoorden met ja of nee. Heeft het nou geholpen dat jullie gebeld hebben en is er iets meer hoop, Robert? Um, nou, de, de, de duizenden moslims die ik... Nee, maar, dus nee, maar, nee, maar, maar, maar, maar, maar, maar, ik zei alleen maar... Heeft het geholpen dat je gebeld hebt en ik wil alleen maar ja of nee? En ik hoop dat je ja zegt. Wat hoor ik? Ik, ik, ik wil u een zo'n compliment geven voor uw ultramoderne onderwerp. Dankjewel. Dat ben ik niet gewend en, van Radio in. En, en zeg je nou ja of nee? Zeg je ja of nee? Um, Want we de, hebben we de, iedereen de, nodig hè, voor een beter Nederland. Zelfs jou. Juist. Ja. Uh, deze ene meneer, ja, deze ene meneer... die. Die, die zegt, uh, Marokko, ik sta niet op zijn moskee naast mijn huis... niet in mijn achtertuin te wonen. Ik wil ook geen moskee, moskee zeg, naast mijn ont... huis, echt niet. Ik, ik wil geen moskee. Ik wil ook geen moskee naast mijn huis, maar ik wil wel een hele goede plek... voor een moskee, voor een kerk en voor een bowlingbaan, ja. alles. Je moet, juist, je moet juist in deze tijd uh, voor, uh, voor uh, uh, meedenken aan een oplossing, niet uh, elkaar treiteren. Dan vraag dat ik het ik... jou als eerste nog een keer, Hadjari. He, heb jij hoop dat het goed komt allemaal? Absoluut, als, als wij onze kinderen... Dat vond ik eigenlijk uh, genoeg hoor, absoluut. ...goed opleiden, dan komt de toekomst perfect. Zeker wel. over een jaar of vijftien. En jij, Robert, als ja, slot? Res ja, respecteert deze uh, Marokkanen. zij respecteert hij ook dat ik een PVV-stemmer ben? Respecteert hij ook de democratie? Ik denk, dat ik ander denk ander het wel. Mensen, ik zou het ook respecteren. anderhalf miljoen mensen pvv ik, ik ben het er niet mee eens, maar ik, ik respecteer het wel. En Hadjari ook, denk ik toch? U mag... Uh, Nee, maar ik wil, geen, ik wil geen zin in meer, jongens, want we gaan maar door. Dus dank jullie wel goed, voor de bijdrage. Goed. En, uh, en ik nou, dank jullie ook, dank meneer. Dankjewel, uh, Robert. Dankjewel, Jari. Dan gaan we even naar Fatima. Goeiedag. Wat een leuk onderwerp. Ja, en ook wel, wel een moeilijk onderwerp, hè? want je kan er zoveel over zeggen. En, het, en de emoties ja, lopen toch een beetje op. Wat wil jij ja, erover zeggen? Ik, ik zal het proberen kort te houden. Nou, ga je nou, gaan. Ik wil als eerste gedag zeggen tegen de eerste mevrouw Groenewegen... en haar een hele prettige nacht wensen. Dat vind ik lief. Waarom doe je dat? Dat doe ik omdat... Uh, ja, het lijkt me echt... Uh, ik vind het echt absurd dat mensen tegenkomt die haar niet terugroeten. Nou, ik zelf draag ook een hoofddoek. Mm -hmm. Als ik er tegenkom, dan uh, ga ik zelfs een gesprek met haar aan, hoor. Geen probleem. Leuk. Hoe oud ben jij? Uh, ik ben vijf, uh, 26 onlangs geworden. Oh ja. Heb je, heb je je hele leven al een hoofddoek op? Of is dat een keuze? Nee, dat is een keuze die ik zeg maar op mijn achttiende heb gemaakt. En dat is ook uh, ja, met name omdat ik zelf op onderzoek ging. Waarom je nou een hoofddoek moet dragen? Nou, en dat heeft mij overtuigd. Ja. En, maar goed, en dat is even dat, terzijde. Is, nou, maar vind ik vind het wel leuk. Want is dat ook de leeftijd dat de meeste meisjes een hoofddoek gaan dragen? Is dat achttien? Ja, meestal in Nederland wel hoor. Want ja, ja. uiteindelijk uh, is uh, dwang... Uh, ja, met dwang bereik je niet veel. Dat, daar is iedereen onlangs nu wel achter. Ja. In de de cultuur wordt nu niet echt voorgetrokken, Dat is wat minder geworden. En bevalt het, het met de hoofddoek? Ja hoor. Ik, ik voel me daar eerlijk gezegd vrijer in dan als ik hem niet heb. Het, het voel <laughs> dit zo bloot. Ja ja ja grappig is dat. En ik, en ik heb het altijd heel warm. Dus ik denk in de winter zou ik het nog wel kunnen handelen. Maar in de zomer, oh vreselijk. Maar dat is, daar ben ja, ik dan weer. heel meer, gek. Hè? Ja. ja, ik wel. Nou, kijk, wat ik sowieso echt. Wat ik me nou afvraag, is eigenlijk. waar de Nederlander eigenlijk, nou eigenlijk zo'n bang voor is. Want ja. ik ben helemaal in Marokko gekomen. Mm -hmm. En eh, ik ben ook helemaal... heb ik, ik ik, Het is natuurlijk al zo moeilijk om een keuze te maken om te verhuizen. Nou, we zijn hier in Nederland als Marokkanen. Maar ik heb mijn cultuur nog steeds. Ik voel mij nog steeds Marokkaan. Ja. En de Nederlander die woont hier zelfs. Dus waarom is het Nederland. Nou, ja, ik weet niet of iedereen zo is, maar. Waarom ben je nou zo bang dat je, je uh, geen Nederlander meer voelt? Ik bedoel, je bent een Nederlander. Ja. Wij zijn zelfs verhuisd en voelen ons nog steeds Marokkaan. Mm -hmm. En soms ook Nederlander. We zijn Nederlander, we wonen hier, we hebben ons aangepast. Althans, we proberen ons best te doen om gewoon eigenlijk samen te leven met ja. elkaar. Maar de heel veel dingen zeg je nu zelf het antwoord al, hè? Want Nederlanders die naar Canada verhuizen, die doen niks anders dan zoeken maken ja. en droppen eten bijna. Dus die voelen zich nog ja, Nederlandser ik, dan ja, ooit, omdat je zo ver van huis bent. Precies, als je, als je juist verhuist, lijkt het mij moeilijker. Nee, maar jullie voelen je nog steeds Marokkaans... omdat je ver van Marokko bent. En terwijl... Maar wat, wat maakt het nou uit? Kijk, dat is ook een vraag. Wat mm -hmm. maakt het nou uit? Wat is er nou zo'n probleem aan het feit... dat er heel veel bakkerij zijn die ineens het Turk zijn? Het is toch juist leuk... Dat je anders wordt als land, maar dat je toch een Nederlander bent. Of ja. wat is er nou? Het is toch mooi als je iemand in een boek ziet of wat dan ook, die Nederlands spreekt, eh, spreekt. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik heb daar ook geen moeite mee. Maar als je in een wijk dat woont waar het totale klimaat is omgeslagen, dan denk ik dat ik het ook moeilijk zou vinden hoor. Zo, mevrouw Groenewijk, ja. die zegt dan van... ...ik kan geen enkele Nederlandse bakkerij meer vinden. Dat snap ik wel. Ja, maar dat, dat kost allemaal tijd. Maar je moet natuurlijk wel openstaan voor verandering... ...en mensen leren kennen want iedereen is anders. Ja. Uiteindelijk is het gewoon één grote aardbol... ...waar iedereen het samen mee moet doen. Je kan gaan lopen treiteren en, en, en er niet uit willen komen... ...maar je moet gewoon willen. Je maar je wil, snapt natuurlijk, en... Fatima, toch ook... He, ...als je naar de hele wereldbol kijkt... ...nou, er is nog nooit zoveel oorlog gemaakt als op dit moment, geloof ik... En er gaan er, tussen volkeren. Zit je op de fiets? Want ik hoor heel veel geblaas. Dus, sorry? Ik hoor heel veel gerommel in de microfoon bij jou. Klan dat in de hoorn? Of? Nee hoor. Oké, okay. nou en dus er wordt heel veel ruzie gemaakt op de wereld. En eh, kijk, als, als individuele mensen elkaar ontmoeten. Dan gaat het vaak goed natuurlijk. Alleen iedereen is Volige, bang om... Hoge misstanden die ontstaan natuurlijk eh, ja. door een heel klein iets. Precies. En, en, en u, u, u, u kunt een verandering zijn. Ik kan over, wat u zegt, u zei het net heel mooi. Uh, we hebben elkaar nodig om die misstanden uit de, ja. uit de wereld te ja. helpen. Natuurlijk zal het misschien niet perfect gaan. Maar hoe meer mensen, hoe beter het wordt. Ja. Daar ben ik het wel met u eens. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. En dat vind ik uh, bijvoorbeeld dat ritueel slachten. Wat weten wij nou van dieren? Het verschil tussen mensen en dieren is dat wij mensen dus verstand bezitten. Dieren ja. hebben geen verstand. Hoe we, wat weten wij nou over lijden van een dier? Hoe weten wij nou wanneer een dier meer, meer leidt als je hem verdooft of als je hem slacht? Ik denk eerder dat wanneer je hem slacht, dat hij dan... Dat denk ik, want dat weet ik dus nog niet zeker. Omdat nee, maar daar weet is natuurlijk, of... dat weet ik ook niet zeker. Maar er is natuurlijk wel heel veel onderzoek naar gedaan. Hè? En dat ja. uh, verdoofd slachten is denk ik voor het beest... ook qua paniek en stresshormoon... is beter dan onverdoofd slachten, denk ik. Maar of ritueel slachten... Ik ja. weet niet hoe die Nee, maar daar kan je, kan je redelijk vergif op innemen, denk ik. Maar ja, dat... Uh, dat is wat anders. Of het van je geloof mag en hoe je dat dan weer oplost natuurlijk. He? Maar dat zijn ja, dat zulke ook... grote discussies. Dat, dat heeft ook ja. allemaal met historisch besef te maken en hoe makkelijk je daarmee om kan gaan. Ik denk dat daar ook voor iedereen uiteindelijk, hoe fundamenteler het geloof, hoe lastiger het is in een volle samenleving. En als ja, je een beetje zo... bereid bent om met elkaar om te gaan, klein beetje water bij de wijn, ja, dan wordt het een tikje beschaving, zeg ik altijd, ja. het maakt alles aangenamer. En wat maakt het uit dat de PVV groeit of een andere partij? Na de PVV zal er misschien weer een andere partij komen. Ik denk precies dat je gewoon moet blijven lachen en, en open moet staan voor elkaar. Ik denk trouwens ja. dat we echt mensen zoals u nodig hebben om verder te komen. Want maar ook mensen leken... zoals u. Want als u met een hoofddoek op toch leuk goeiedag dag tegen iedereen zegt, dat is hartstikke belangrijk. En open staat voor de buurt waar je woont. Dank je wel, Fatima. Ja, ik sta er zeker ook open voor. En uh, wat ik zeg, ik denk dat we elkaar gewoon echt nodig hebben. Mijn complimenten trouwens, hoe je het met de luisteraars doet. Nou, dank je wel. Ik, uh, ik ben blij. Er is nog hoop dat er gewoon mensen zijn zoals u. Dus, er is uh, altijd hoop. En je hebt een prachtige stem. Dank je wel. Dank je wel. nacht. Dag. Marjan, goeien Hallo. Hallo. Dat is ook een hele bijzondere stem. Nou ja, het is een beetje... Een stem die niet gebruikt is en dan wordt hij een beetje donker, hè? Omdat je een tijdje gezwegen hebt nu, bedoel je? Ja, ik heb geluisterd. Ja, ja, ja, ja wat leuk. Dat is ook een beetje een nachtstem, vind ik wel mooi. Wat wou je zeggen? Ben jij een optimist of een pessimist? Nou, dat ligt eraan. Kijk, het volgende is het geval. Ik heb vijf dochters. Ja. Waarvan er eentje getrouwd is met een Pakistaner. Waar de moeder katholiek is, Amsterdam, Zuid-Krikenstraat. Mm -hmm. En de vader, Pakistaner, islamiet. Oh ja. En de jongen is totaal geen probleem. Heerlijk. Ja, erg leuk. Ik ken de Kinkestraat goed. Ik heb een jaar in de buurt gewoond. Dus... Nou ja, dan weet je ongeveer wat, hoe Amsterdams de moeder is. Ja, dan kan je van alles verwachten. Dus ja. <laughs> leuk. Moet een andere dochter heb ik. En die kwam thuis met een KVD aan. Oh, en? Zwarter kan je mensen niet hebben. Qua uiterlijk of qua innerlijk? Nee, qua uiterlijk. Oké, okay, gelukkig. En, en toen? Uh... Toen het wat serieuzer werd, heb ik er wel over zijn cultuur gesproken met meer wijverij. Ja. Want mijn dochter moet je geen pijn doen natuurlijk, hè? Ja, nee. Zijn maar... wij niet opgevoed zo zijn wij niet. Nee, dat, dat kennen wij eigenlijk niet, hè? Nee. Nee, dat kennen we echt niet. Nee, dat was allemaal geen, dat zou niet aan de orde zijn. Oké, okay, prima. Na twee jaar samenwonen komen ze opeens uh, met het boodschap: ik ben zwaar leuk, een leuk kindje. Mm -hmm. Zij kreeg, dacht ik, een uh, postnatale depressie. Oh jee. Ja, maar dat was dus niet het geval achteraf, want een paar maanden later kwam ze... Ze waren islamiet geworden. Oeh, wat had dat met die, met die depressie te maken die je dacht? Nou, die, dat had ermee te maken, want als ik achteraf de teksten hoor van haar... en ik wil hem niet kwijt, en weet ik wel allemaal niet. Aha. Ik denk dat ze onder druk is gezet. En het was ook een zwaar proces en daardoor was ze somber. Ja. Ja, ja. Ik, ik wist niet wat er aan de hand was natuurlijk. Ja, ja. ja dat is natuurlijk, als je het vergelijkt met vroeger, hè, met, met iemand van gereformeerde huizen die thuis kwam met de atheïst gebeurde eigenlijk hetzelfde. En met ja, nee, maar goed, processen... dat is geen probleem. Zodat nee. je dus de extremiteiten van ontdekt. Want het schijnt dus de extreme vorm te zijn. Oh ja, hoe? Hij, hij zou naar Mekka gaan nu. Ja. Hoe kunnen jullie dat betalen? Nee, dat was door een organisatie betaald. Ja. Nou, toen ging dus bij de Pakistanen, die er iets meer vanaf weet mm -hmm. dan ik, een lichtje brandde, Hij zei: Dit is de extreme vorm, dat zijn organisaties van extremisten. En die uh, zitten mensen gewoon te ronselen. Maar ja, ronselen waarvoor? Want iedere goede moslim moet toch op zijn minst geloven. En dan kom je dus echt in zo'n hele secteachtige toestand terecht. Ja, ja. want elke moslim moet toch één keer in zijn leven naar Mekka? Jawel, maar deze mensen die hebben dus die mensen, ja, geronseld, zeg maar. Ja. ze alles, alles wat ze maar zo extreem is, is mogelijk worden. En heb je nou contact met je dochter nog? Ik heb nog contact met haar. En wat zegt ze dan, erover? Dus mag ze niet meer komen, verleden jaar nog net wel. Maar het wordt steeds extremer, dus nou mag ze niet meer komen. Oh jee, en dan neem je natuurlijk geen genoegen mee. Nou, het moet wel hè. Het, het, ik moet het accepteren. Ik kan niet iemand dwingen. Want dat heeft me totaal geen nut. Nee, maar denk je dan dat ze gebrainwashed nee, is nu? moment of, of? zie je iemand zodanig veranderen. Ja. Hij gaat met een jurk, hij loopt met een baard. En zij loopt nou met een hoofddoek constant. Ja. En toen viel het mij op dat bij de ene dochter kwam ze wel met een hoofddoek en bij de andere niet. Oh. Totdat dus de Pakistaner zei, ja maar wij zijn getrouwd en dan mag ze zonder hoofddoek. Aha. Maar die andere mag ze niet met, zonder hoofddoek, want oh, ja. daar komt een jongen waar ze mee samenwoont. Ja, ja, ja. Nou ah ja, je krijgt een gezin wat zo uit elkaar gerukt wordt op deze manier. Ja, want ik vind het heel, heel wonderlijk wat je vertelt. Want je vertelt, als ik je vraag... Ben je een optimist of een pessimist? Zeg je toch nog heel lief dat dat ligt eraan. Terwijl je toch Ik iets... hoop nog steeds dat ze doet wat ze wil. Ja. En dat het allemaal een beetje gunstig blijft. Maar toen ze het ons vertelden... En dat was toevallig met Pazen. Want ze kwamen niet en kwamen ze op een paar dagen daarna. Een paar jaar geleden. Jeetje. En toen zeiden ze van... Ja, we zijn katholiek, maar... Waarvoor heb je ons nooit die rituelen aan zo aangeleerd? Ik zeg, omdat jij zelf moet kiezen. Ik heb je al achtergrond meegegeven, maar ik ga je niks opdringen. Nee. En nee, nou, nu gebeurt het dat toch eigenlijk, hè, als je ah, Op dat moment dacht ik van... Verdomme, had ik het maar wel gedaan. Maar nee. ja, dat was, was, was het misschien niet beter beschermd geweest, hè? Maar ik vind het nee. wel, wel heel goed jongen, dat je... De Leon de is ontzettend katholiek. Oh. Zijn ouders, zijn vader gaf er nog steeds zo'n kruisje op zijn hoofd... wat dan de katholieken in uh, oude tijden deden. Ja. Egening. Mm -hmm. En dat mocht die vader dus niet meer doen. Nee. Nou, die vader die was diep en diep uh, gekwetst. Maar ik vind het toch, toch mooi dat je op een manier contact had met je dochter. Ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Dat en, je ook alleen maar doen. En ook in alle openheid misschien maar... Nou, maar goed, het enige wat ik dan heel erg vind... Ja. is dat ze naar mijn gevoel een beetje naïef erin stapt. Maar dat zal deel van het probleem zijn, denk ik. Want anders had ze het misschien niet gedaan. Nee, maar dat je dus ook zegt van ja, ik ben getrouwd. Nou, dat schijnt dus een ritueel in de moskee te zijn... Mm -hmm. Maar dat kan zo'n man twintig keer doen. Ja, maar goed, dat is dan de cultuur waar je voor kiest. En dat is waar ze nee, misschien... Okay, nee, dan... maar dan zegt zij zo heel onschuldig. Ja. Nee, maar hij, dan moet hij het eerst aan mij vragen. Ik denk, ja meisje, maar je hebt daar geen keuze in, denk ik. Hè? Ja. Nee, ik, ik, ik je, je triest, ja. Ik dan snap dan is je... Dat vind ik een beetje triester. het snap je moeilijke duur, proces. En... Niet, kijk, ik probeer contact te houden met haar. Zodra, zodat ze toch de normale maatschappij... Want ze is helemaal afgesloten van de maatschappij. Ja. Zit thuis heeft geen werk. Heeft twee kinderen nu. Ik moet je een beetje gaan beëindigen, maar Jan, we zijn door de tijd heen. En Ik uh, okay. wens je heel veel sterkte met je dochter en, en hou contact met haar. Dank je wel. Ja, doe ik sowieso. Dank je ja, ja, voor het bellen. Morgen zit ja, okay. er Frank Dumors. En dan zit naast hem politicoloog Nico Braakman. Baakman zelfs, zonder R. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Frank en dag Nico Baakman, politicoloog. Je hebt altijd veel kritiek op politici die elkaar onderling baantjes toeschuiven. Ik ben benieuwd waar jij op stemt. Welke politicus vind jij goed genoeg? Graag een duidelijk antwoord. Zo, die staat er nog op. En ik vond het heel fijn om hier te zijn. Het waren uh, pittige gesprekken, denk ik. En je kan natuurlijk maar een, een tipje oplichten van alles waar het over gaat. Maar ja, je, het is al gevallen. He. Je moet uh, blijven praten met elkaar, openstaan. En uh, ook dingen die echt helemaal niet goed gaan benoemen. En uh, ja, dan kan je alleen maar hopen dat uh, door de tijd een generatie dat het beter gaat. Hierna Roel Koeners, de nacht klinkt anders. Hij is net terug van vakantie, dus ultra scherp. Ik zeg... Luisteren dus. Ik vond het fijn om hier te zijn. Goeienacht en tot over twee weken. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.